Een dag later raakten zo'n dertig Nederlanders slaags in een bar enkele tientallen kilometers verderop. Er zouden daarbij zeker twee mensen zwaar gewond zijn geraakt, van wie er één met een stuk glas in zijn hals zou zijn gesneden. In totaal pakte de Oostenrijkse politie bij de twee vechtpartijen zeker vijf Nederlanders op. Een Nederlandse man is in Australië tot 18 jaar zelf veroordeeld voor het vervoeren van drugs. Hij werd in april opgepakt tijdens een reeks invallen in Sydney en Perth. De politie vond 14 kilo meta-amfetamine in een gehuurde camper van de Nederlander. De drugs zaten in twee sporttassen, die waren verstopt in een tussenruimte. Tijdens het proces zei de man van 42 dat hij niet wist dat er drugs in de sporttassen zaten, maar de rechter geloofde hem niet en veroordeelde hem tot 18 jaar cel. In Groot-Brittannië is de eerste editie van het boulevardblad The Sun on Sunday uitgebracht. De Nieuwe Zondagskrant is de opvolger van News of the World. Die krant werd in juli opgeheven vanwege een omvangrijk afluisterschandaal. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch was er gisteravond bij... toen de eerste editie van The Sun on Sunday werd gedrukt. Op Antarctica zijn twee Braziliaanse militairen omgekomen... bij een brand in een onderzoekscentrum. De brand ontstond in het stroomstation en greep snel om zich heen. Ruim 40 wetenschappers en militairen zijn geëvacueerd. Het gebouw stond er sinds 1984 voor onderzoek naar het Zuidpoolgebied en zal worden herbouwd. De komiek Adam Sandler heeft een record aantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies, de jaarlijkse prijzen voor de slechtste filmprestaties. Hij is elf keer genomineerd, onder meer in de categorie slechtste acteur en actrice. In de film Jack and Jill speelt hij zowel de mannelijke als de vrouwelijke titelrol.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 En eveneens 4-0 werd het in Nijmegen bij NEC tegen FC Groningen. Het weer, het is bewolkt, lokaal valt wat motregen, vanuit het noordwesten klaart het op. En vanmiddag is er vooral in de kustgebieden veel zon. Middagtemperatuur ligt tussen 7 en 10 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen. Dit was het NOS-journaal. Leasecontracten moeten een punt maken en geen vraagtekens oproepen. Dit was de L uit het alfabet van alfabet.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 Dit is het moment. Het moment dat de lente zich aandient... bij monden van een zeer populaire zanger uit onze vogeltop 100, de vink. Vanaf ongeveer een week geleden is hij in het hele land te horen. Dit, het vogeltje dat u nu hoort, is een volwassen mannetje. Goede riedel, stevige slag aan het eindje hoort. Die verleert het nooit. Maar ook jonge vinkenkerels laten zich horen. En wie zijn oren spitst, haalt ze er zo uit. Schoorvoetend Aarzelend zoeken ze naar de juiste slag. Na zijn geboorte leert de jonge vink het trucje van zijn oudere buurtgenoten. Het begint in het najaar met wat genoemd wordt de subsong. Een soort gebrabbel, zeg maar, zonder kop en staart. Maar aan het eind van de winter, als de dagen lengen, de temperatuur oploopt... en er meer voedsel te vinden is, gaat de subsong over in de Plastic Song, waarmee de eerstejaarsvink duidelijk zijn vader en ooms imiteert. Hij oefent, experimenteert, gooit de bol nog eens overhoop. Het is echt werk in uitvoering. Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming wist er eentje vast te leggen. En dan na een dikke maand eindigt hij met een lied... duidelijk gebaseerd op zijn voorbeelden, maar met een eigen toon... En het dialect van zijn streek. De Vink heeft dan al zijn talenten en ervaringen vastgelegd in zijn Crystallized Song. Die gedurende zijn leven weinig meer zal veranderen. je hebt ze erbij hoor. Mensen die zo gek zijn van vogels, dat ze zich er eigenlijk ook s'nachts mee bezig willen houden. Maar ja, dan liggen ze in bed, dat is balen. Daar is nu een oplossing voor, en die hoort u zo. Ook aandacht voor de actie van Greenpeace, die momenteel gaande is tegen Nederlandse vissers in Maritanië. En we kijken rijkhalsend uit naar de grote grutto-invasie. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Albrin. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. Het Nederlandse Kamerorkest speelde het eerste deel, het Allegro... uit de symfonie nummer 3 in A Groot... van de Duitse componist Frans Ignaz Beck. Er zijn, er zijn steeds natuurliefhebbers die iets nieuws verzinnen... om hun hobby nog leuker te maken. Neem Guus van Duin... Een fanatiek vogelaar die een zeer groot deel van zijn vrije tijd buiten doorbrengt, Maar een jaar of acht geleden bedacht hij dat hij een derde deel van zijn leven eigenlijk niks met vogels kon doen. Want s'nachts, als je slaapt, gebeurt er van alles wat je moet missen. Nou, wat deed hij? Hij installeerde een gevoelige microfoon op zijn computer... en neemt sindsdien de geluiden op die in zijn tuin klinken terwijl hij slaapt. En dat levert bijzondere waarnemingen op. En een leuke reportage voor ons. Joost Huizing begint met Guus van Duin naast de tuinmicrofoon. In dit zakje, tegen de, de muur aan, daar zit de microfoon. Die hangt hier nu al een jaar of negen permanent. En dat blijft helemaal goed? Tot nu toe wel. Ja. Het ligt hier veilig. Er wordt wel eens tegen aangeschuurd door katten. Je ziet het natuurlijk, het hangt op kathoogte. Nu hoor ik heel weinig, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat wij hier buiten staan. Gauw naar binnen toe, want dan gaan we kijken wat de microfoon oppikt. Bovendien leert de ervaring dat je als je buiten staat minder hoort dan wanneer je binnen zit. En nou, achter de computer. Geïnstalleerd met koffie, dus wij houden het hier wel even uit. Dit is wat live nu buiten te horen is. Ja, dit is live. En je ziet op het beeldscherm, dat heet een sonogram, hè? Dit heet een sonogram. Wat dat in het kort is, dat is een over het beeldscherm schuivende weergave van het geluid... Het geluid is opgebouwd uit hoge en lage hey, wat, tonen. Wat was dat? Je hoort kou overkomen en je hoort een pimpelmees roepen. Je ziet een weergave van het geluid. En uh, op de as die omhoog loopt, de i-as, zie je de toonhoogte. Ik hoor nou ook duiven. Dit is een zingelde En Dat is een van de leuke soorten van de afgelopen weken. Want tijdens de inval toen ik het geluid liet meedraaien. Gewoon hè? Vanaf... De hele nacht? Ja, door. Ik, zet het, ik zet het apparaat aan om een uur of één, twee aan. En tot mijn stomme verbazing was dat een uh, fanatiek zingende houduif... om uh, iets tegen tweeën s'nachts. Waar waarom doet een houduif dat? Ik heb dat uh, natuurlijk uh, nagevraagd. En dan kom je al snel terecht bij iemand als Rob Belsma die erg veel aan houduiven heeft gedaan... Rob zegt ja, misschien zit je in een uh, omgeving die s'nachts mooi licht is. Uh, je hebt het effect van zingende vogels onder lantarenpalen in steden. Roodborstjes, hè? Roodborstjes, merels. Nou heb ik geen lantaarnpaal in mijn tuinblok, maar het was wel een mooie vorstige periode met volle maan. En dat soort dingen ontdek je als je tijdens je slaap gewoon de microfoon aanlaat en de recorder laat lopen. Kan het mooier, zou ik ja. gaan zeggen. Je neemt dan misschien zo in de nacht 6, 7, 8 uur op. Moet je dan acht uur gaan zitten afluisteren? Ik heb me daar uh, uh, een beetje rijk gerekend, moet ik zeggen. Ik dacht, van, nou, dat doe ik in een, in een half uurtje, knal ik er even doorheen. Nee, wat ik doe, ik druk de schaal samen op één minuut per beeldschermpje. En dat kan ik razendsnel doorklikken. En dan hoop ik dat ik uh, de uithaaltjes van de vogels uh, detecteer. Vorige week heb je een raar geluid gehoord, wat je ook zelf niet kon thuisbrengen. Op een bepaald moment was ik sonogram aan het uh, aflezen. En ik dacht, hé, hey, wat is dit? Uh, een raar geluidje, drie toontjes snel achter elkaar. Ik kwam er niet uit. Ik heb dat vervolgens op een uh, landelijk netwerk gezet. Of mensen daar eens naar wilden luisteren. En ik kreeg al snel een reactie uit Den Haag van Rinsen van der Vliet. Dat is een vos waarop het lachen hier in de Laplastraat natuurlijk losbarstte. Maar even nadenken en uh, ja, ja, wat dan? Een hondje? Nou, het leek geen hondje. Een kwak? Nee, het leek geen kwak. Blauwe reiger? Nee. En vervolgens kwam Albert Hidding... die een eigen website heeft... die compleet over vossen gaat... met het idee van, nou, het lijkt wel heel erg op een vos. Toch? Toch. En we hebben intussen wel een verklaring. Ik heb nagekeken waar vossen... hier in de buurt voorkomen. Uh, ja, ik weet van Martin Melgers... de voormalige stadsecoloog van Amsterdam... dat ze... Hier ook wel over de Ringdijk, hier vlakbij worden gezien. En ze zijn ook schoojend gezien in vuilnisbakken in park Frankendaal. Heb je dat geluid hier nog? Dat kan ik je laten horen, stel je het niet te veel van voor, want het is zacht. was wel lekker rustig even, als je dat geruis mist. Dit is zo'n gram. Daar herken ik niks van, hoor. Nee, ik ook niet. Nou, het was kort maar hevig. Ik zal het nog een keer draaien. Waar, waar, waar. Mogelijk een, uh, een contactroep. Ik denk dat zo'n beest van het Science Park hier uh, naartoe is gerold Door de straat is gaan lopen. En uh, ja, er zijn wel wat vuilende zakken die, uh, ja. die is neer. En ja, uh, dat neemt mijn microfoontje denk ik wel op. Hij neemt ook andere dingen op die, uh, die ja. zich op straat, dus buiten mijn tuinblok, afspelen. Zullen we nog even luisteren naar uh, de geluiden van nu? Dat is goed. Joh, nu grauwe gans overkomen. Ja. En intussen hoor je de groenling. Die zijn in de loop der jaren steeds meer naar mijn tuinblok toegekomen... doordat ik zwarte zonnepitten voer. Dat vinden ze het allerlekkerst? D dat vinden ze veel lekker. Nog dan gestreepte zonnepitten. Ik heb die tip van Arnoud van den Berg. Die kocht het per baal. En uh, ja, doordat ik voer en op een bepaald moment ook het hele jaar door ben gevoerd... zijn die groenlingen intussen ook in het blok gaan broeden. Maar zou het ook kunnen dat een ander bijzonder geluid van de afgelopen weken... de bruine rat ook op dat voer af is gekomen. Want je hebt een, weer zo'n onbekend geluidje. En dat lijkt nu op een bruine rat. Nou, ik verzoek nu alle buren om de radio uit te zetten. <laughs> ik kruip even in mijn eigen mea culpa. Ik heb, ik heb als uh, een rat binnengehad, dat is vele jaren geleden. Ik, ik schrik daar wel van, maar ik vind het ook niet heel erg. Het is een kwestie van het voer goed afsluiten. Maar ja, er blijft altijd iets liggen. Als je ruimhartig en ruimschoots voert, dan blijft er veel liggen. Daar ben ik me van bewust. Ik vind dat niet erg. Ratten zitten toch overal? Uh, ik heb wel eens gehoord dat er meer ratten in Nederland wonen dan mensen. Er zijn in ieder geval veel meer bruine ratten. Ik wou ook zwarte ratten in de tuin. Dat zegt de vlag zou uitgaan. <laughs> je hoort intussen, trouwens, de Groenlingen ook zingen. Mm. Dit uithaalsje. nou dan, dan, dan komt het voorjaar eraan. Hè. Het is nu in de tuin zo tussen de 6,5 en de 8 graden. En dat valt goed te merken. Maar, maar o, om maar over de te... ratten door te gaan... Uh, ik zag opeens op het sonogram erg hoge roepjes boven de 10 kilohertz. En ik dacht van, nou, wat is dit? Is dit vogel? Ik heb het rondgestuurd aan wat vogelaars. En toen zei iemand, nou, uh, zet het maar op waarnemingen.nl als een bruine rat. Want dat zou het goed kunnen zijn. En dan krijg je wel commentaar. Ja. Die hele hoge piep, piep, piep, piep, piep, piepjes. Als je ook maar iets aan je oren mankeert als je iets ouder bent... dan hoor je misschien helemaal niks. Zo hoog. Het is nog niet zeker, want bruine rat maakt vaak nog hogere geluiden, hoorde ik van een expert. Die we niet kunnen horen, die zo hoog zijn? Die zijn zo hoog, die kun je alleen maar met een beddetector detector uh, onderscheiden, dus waarmee je op vleermuizenjacht gaat. Bruine rat en de vos, dat is leuk, maar het ging dus eigenlijk toch om die vogels. Op jouw lijstje staan ook vogels die ik nooit zo in Amsterdam had verwacht. Kerkuil, kwak... Ja, de kerkhaal was echt een, een zeer grote verrassing. 13 februari, een zondagochtend, zie ik op het zonogram opeens een, uh, een de roep. Nou, dat was klip uh, en klaar voor mij, een kerkhaal. Maar dat geloof je niet zomaar, want ga je kijken naar de verspreiding van de kerkhaal in Amsterdam. Ja, in Amsterdam eigenlijk buitengewoon gewoon schaars. Maar ik heb dit voorgelegd en uh, uh, geen twijfel aan eigenlijk... Je hebt zo waanzinnig veel. Doe me nog even een, een, een heel leuk of bijzonder geluidje. Nou, Een heel mooi geluid was tijdens de vorstperiode om uh, vijf uur s'nachts een overvliegende nijlgans. Een uh, exoot, zoals we dat gaan noemen. Die kwam langs en je hoort hem dichterbij komen en je hoort hem wegvliegen. Het is een, een echt doppler effect. Een schitterend geluid. Komt hij aan. Je ziet het ook zo mooi, hè? In beeld. Ja, ja het sonogram is werkelijk uh, erg fraai. Je ziet het geluid aanswellen, je ziet de boventonen in beeld komen... en je ziet het uh, uitsterven. Misschien wel een van de mooiste sonogrammen. Om te zien een van de mooiste, dat wordt wat moeilijk op de radio... maar laat het nog één keer horen. speelde My Lady Mildmay's Delight van de Engelse componist John Dowland. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Donderdag op 1 maart, dan begint de meteorologische lente. Maar op onze venolijn 035 6711 338 is die al begonnen. We zijn er altijd vroeg bij, u weet het. Het barst van de vogels en vroege bloeiers. Op de natuurkalender werd zelfs al de bloei van een maartviooltje viooltje gemeld. Ook de kikkers en padden roeren zich. De eerste paddentrek komt eraan. U hoort een samenvatting van de meldingen van deze week. Ik ben Monika Stam uit de Apel. Ik heb vandaag in tweede ex mond voor het eerste Leverik weer gehoord. Ik spreek met Hedwig Duindam. Ik ben in het kantonspark in Baren. En bij alle bloeiende krokusjes en snelklokjes is er een bijtje heel druk in de weer... om alleen maar de paarse krokusjes te bestuiven. Lieke Verduld uit Zoelmond in Gelderland. Ik wil graag mijn eersteling uh, melden. En dat is de zang van de lijster die gisteren voor het eerst uh, door ons, mijn man en ik, gehoord werd in de tuin. We hebben er de radio voor afgezet en hebben heerlijk zitten luisteren. Corine Bakker uh, uit Kalenberg. Vandaag steekt er vlak voor onze auto aan de Heuvenweg te Kalenberg een roerdomp over. Hallo, dit is Tineke Pasma uh, uit Hartje Amsterdam. Uh, vanmorgen hoorde ik op het Frederiksplein de kleine bonte specht enorm te keer gaan. Hoog in de boom zat hij. nou zien Arnhem. Afgelopen donderdagavond, laat 11 uur, fietste ik van Hussen naar Arnhem hier over een klein weggetje. En daar stak een pad over. Die was blijkbaar eh, wakker geworden door de invallende dooi. Goedemorgen, met Carla Adma uit Bussum. Afgelopen zondagochtend zag ik in de boom voor mijn huis... een eenkoorn heen en weer vliegen. En hij werd achterna gezeten door een groepje kraaien. Nou, op een gegeven moment verdween hij onder de struiken... en de kraaien bliezen de kraaienmars. Goedemorgen, het Jeannette Essink uit Koekwanger... Dat is een heerlijke wandeling en ik hoorde de eerste geelgors. Ik met die karakteristiek uithaal niet te verwarren met enige andere vogel. Wim van Zandvoort, ik was met mijn zoontje aan het wandelen langs de Dommel. En we zagen tussen Eindhoven en Nuenen een hele groep uh, kievie overvliegen. Ongeveer veertig. Hallo, met uh, Henny Boersma uit uh, Kromenie. Na twee weken strenge vorst... ...dinsdag het mooie gele bloempje van het kleine hoefblad op zien komen. Goedemorgen, met Jan Gijs van Zuid-Amerika. Ik kan u mededelen dat de wulpen weer in het broedgebied zijn gearriveerd... ...in het Rijndonkgebied gebied onder Amerika. Goedemorgen, Carlo van Lingen. Het is vandaag woensdag en ik heb om kwart over negen... op de de Heide achter de Uilenbergjes. Drie vinken gehoord die elkaar aan het concurreren waren wie de mooiste vinkenslag liet horen. En het allermooiste was het geluid van de Zwarte Specht. Het is de tweede keer dat ik hem daar hoor deze week, dus ik denk dat dat een vaste gast gaat worden. Oh, vaste gasten gesproken. <laughs> ja, dat Lettende is luisteraar worden daar Karla van Lingen. En de zwarte specht, dat wordt een blijvertje. Blijft u bellen, 035 6711 338. En dan nog een uh, heel bijzondere waarneming. Emile de Leeuw maakte iets uh, nou, nogal extreems mee. Hij woont lekker landelijk tussen de natuurgebieden Weerribben en gemeente in. Dus bijzondere natuurwaarnemingen ja, die heeft hij wel vaker. Maar die grote witte die voorbij vloog vorige week. Ik zag op een gegeven moment iets in mijn conifier iets wit zitten en ik zat daarvoor had ik al de randzuil die daar uh, regelmatig in de buurt broederboeder, twee paar en uh, die vloog nogal fladderig uh, heen en weer een aantal keren en dat was eigenlijk het waar mijn eerste blik naar uitging en uh, toen dacht ik dat het ja, ik dacht dat ik een reigerachtig iets zag wit en toen heb ik even snel mijn kijker binnengehaald en het even vastgesteld inderdaad het was het een grote zilverreiger die daar zat Hey, ik heb voorzichtig een paar kleine fotootjes zo gemaakt. En uh, ik ben nog een paar keer op diezelfde avond uh, wezen kijken of hij er zat. En zat hij zat er nog steeds. En hij is er tot de volgende ochtend, half acht, uh, is hij blijven zitten daar in de boom. En uh, het is toch een vrij hoge conifer. Uh, en ja, ik had nog nooit zoiets uh, waargenomen. Maar Emiel, een slaapplaats van een zilverreiger in je eigen achtertuin, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is uh, zelfs uh, in, in mijn tuin wil nog wel eens het een en ander aan, aan merkwaardige uh, waarnemingen voorkomen, zoals een otter, uh, een klapekster ook in mijn tuin, een hermelijn en alle soorten vogels, ook vooral overvliegend, want uh, een grote zilverreiger, moet ik er wel bij zeggen, uh, vliegt die regelmatig over... Eh, dus wat dat betreft, als tuinwaarneming, is het niet een hele bijzondere. Eh, tenminste, is het geen uitzonderlijke waarneming. Maar een slaapplaats van een eh, zilverdreiger in je, in je eigen tuin, ja, dat, is, eh, dat, dat, dat, dat zal toch niet veel Nederlanders gebeuren, denk ik zomaar. En dan ook nog in een conifeer. In een conifeer is het natuurlijk helemaal het topje. En eh, zoals ik dat een beetje gekscherend zei, ja, het is een. Toch een, een, een, een redelijk vogel in een exotische boom, zal ik maar zeggen. Maar je hebt ook op het vogelaarsforum EBNNL op internet ook een oproep gedaan van mensen, als jullie dit wel eens eerder gezien hebben, vertel het me. Ja, en daar heb ik uh, tot op heden geen positieve reactie op gekregen. Dus gewoon een unieke waarneming uit je eigen achtertuin. Ja, ja dat kun je wel stellen, ja. Nou, wie uh, Emiel de Leeuw kan helpen... omdat hij zelf ook wel eens een grote zilverreiger in een conifer zag slapen... die kan bellen met de Venolijn 035 6711 338. Wij zijn zo meteen bij jullie terug met uh, nou, meer nieuws. Wat gaan we eigenlijk zo meteen allemaal nou doen? Nou, dat, komt, dat komt natuurlijk uh, aan. Nu eerst uh, sterren en Nieuws, gelezen door Renate Evers. Rutto's. Oh, Rutto's. Vanavond in Kruispunt, Nederland bij Nacht...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 Over de rijkdom en tolerantie van de Tang-dynastie. Het Trendsmuseum in Assen is mooi weer open. Kijk maar vast rond op trendsmuseum.nl. Radio 1 Het NOS-journaal de Syrische bevolking stemt vandaag in een referendum over een nieuwe grondwet. Daarin staat onder meer dat ook andere partijen... dan de baatpartij van president Assad mogen meedoen aan verkiezingen. Maar volgens de oppositie wordt de macht van Assad nauwelijks ingeperkt. Een aantal zwartspaarders eist in kort geding dat de Belastingdienst de naam van een tipgever vrijgeeft. Die heeft de fiscus een lijst met namen gegeven van mensen die hun spaargeld in Luxemburg hebben gestald. De zwartspaarders willen de identiteit weten om te kijken of de tipgever wel betrouwbaar is. In Groot-Brittannië is de eerste editie van het boulevardblad The Sun on Sunday uitgebracht. Het is de opvolger van News of the World, dat in juli werd opgeheven na, de, na het grote afluisterschandaal. Mediamagnaat Murdoch was erbij toen de eerste krant gisteravond werd gedrukt. En het complex in Pakistan, waar Osama Bin Laden zich schuil hield, is gesloopt. Vorig jaar mei schoten Amerikaanse militairen er de leider van Al-Qaeda dood. En sindsdien stond het leeg. Waarschijnlijk wil Pakistan met de sloop voorkomen dat het complex een bedevaartsoord wordt. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plekken is het bewolkt en lokaal valt tot motregen. De temperatuur ligt tussen 2 en 6 graden. Vanuit het noordwesten trekken in de loop van de ochtend opklaringen het land in...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 Vanavond in Karo Brandpunt. Nieuwe ontwikkelingen rond de bende van nevel. Justitie doet een uiterste poging om de zeer gewelddadige gangsters achter de tralies te krijgen. En de grenzeloze macht van Vladimir Poetin. Waarom lukt het niemand om hem uit het Kremlin te verdrijven? Karo Brandpunt, vanavond om kwart over tien, Nederland 2. Nou, zaten we een paar weken geleden ten tijde van onze column toch zeker nog in het flinke schemerdonker. Inmiddels is het alweer lekker vroeg licht aan het worden. Het is toch lekker dat die lente zich weer aanneemt. En de buitenmicrofoon horen echt heel veel vogels. Specht hoorde ik net. Kijk, hey, van mijn in de verte. ganzen die over. Kijk we de specht nog een keer. Nee, nu zijn vooral de ganzen die de overmacht hebben. Ja, wat een kraaiachtige. Cool, meisjes. Nou, buiten dus. Ah kijk, dat was een specht. <laughs> Buiten dus de vogels die kwetteren en hier binnen uh, ja, het ratelende geluid van het ratten der columnisten. hebben. De keuken. Schrijver en programmamaker Teun van de Keuken... werd bij het grote publiek bekend als presentator van de Keuringsdienst van Waarde. De laatste keer dat hij bij ons een column deed... was bij het afscheid van Andrea van Pol. En we weten niet of ze toen al visitekaartjes hebben uitgewisseld... maar feit is dat Teun tegenwoordig samen met Andrea... een programma maakt, De Slag om Nederland. Over de raadselen rond ruimtelijke ordening in ons kikkerlandje. Nederland mooier maken, dat wil toch iedereen? Of toch niet? De kolom van Teun van de Keuken. Mag ik het heel even met u over politiek hebben? Liever niet, terwijl u tussen de happen van uw biologische volkoren croissant... en de slokken net geperste bloedziennesappelsap naar buiten tuurt... of de meidoorn dit jaar nog vroeger bloeit... en de blauwe kiekendief zich al in uw tuin vertoont... luistert u liever naar verhalen over de natuurpracht van de Drentse A... en de dokkermaar E dan over de beestenboel op het Binnenhof. Dat snap ik staat u mij toch toe uw idylle even te verstoren. Want die politici, die maken er een potje van. Neem de oppositie. Waar is die mee bezig? De SP, onder leiding van een keurig linkse meneer in een keurig pak, doet het uitstekend. De partij is in de peilingen tot nooit vertoonde hoogtes gestegen. Dat willen ze bij de PvdA ook. Onder leiding van een slonzige jongen in een gebreide trui... die denkt kennelijk nog dat schovele kleren links staan hebben ze daar iets op gevonden. Ze gaan de SP nadoen. Linksom uit de crisis komen, noemen ze dat. En GroenLinks, wat doet die? Die baalt er vooral van dat de PvdA te veel naar de SP opschuift. Bemoeien met je eigen partij, zou je zeggen. Daar is genoeg werk te verzetten. Nu hoor ik u denken, interessant allemaal, maar wat heeft dit met vroege vogels te maken? Waar blijft de natuur in deze kolom? Of desnoods het milieu? Dat komt. Echt. Ik las ergens dat Jolanda Sap van GroenLinks... het tegen dit kabinet moeilijk oppositie voeren vindt. Ik kan die uitspraak nergens terugvinden, dus misschien heb ik het verkeerd gelezen. Laten we het hopen. Als ik GroenLinks was, maar dat ben ik niet... lijkt me dit juist een heerlijk kabinet om tegenaan te schoppen. En dan heb ik het nog niet eens over de capriolen van gedoogpartner partner Wilders. Ik heb het over, daar zul je ze hebben, de natuur en het milieu... Onderwerpen waar een groene partij punten op zou kunnen en moeten scoren. Ik werk nu al enige tijd aan een nieuw televisieprogramma De Slag om Nederland. Met dit programma willen wij rommelige bedrijventerreinen, treurige winkelcentra... en megalomane bouwprojecten die ten koste van de natuur gaan aanpakken. We willen Nederland mooier maken. Dit kabinet is helemaal niet geïnteresseerd in een mooi Nederland. Natuur kost alleen maar geld, boerenland is goed genoeg... En ruimtelijke ordening, om bijvoorbeeld te voorkomen... dat er nog meer kantoorparken worden gebouwd... terwijl er vlakbij een paar jaar oude kantoorkolossen staan te versloffen... daar doet de minister niet aan. We moeten niet vanuit Den Haag gaan bepalen wat goed is voor de mensen, klinkt het dan. Gemeentes mogen daarom zelf hun ruimtelijke ordening bepalen. En die hebben er veel te veel belang bij om hun grond te blijven verkopen. Dat levert geld op. Nederland wordt er niet mooier van. Dus, Jolande Sap... Hou op over de PvdA en de SP, maar ga je bezighouden met waarvoor je op aarde bent. De natuur, het milieu en het mooier maken van ons land. Ja maar, wordt er dan in GroenLinks kringen vermoord? Dan stemmen er alleen maar biologische bakfietsmoeders op ons. En dat zijn er niet zoveel. Zo worden we nooit groot. Jammer dan. Je moet kiezers zoeken voor je standpunten. En geen standpunten voor kiezers. Anders kun je wel ophouden. Moonwinds speelde het Allegretto uit het divertissement in Bes Groot van de Spaanse componist Vicente Martín y Soler. Welkom in tuinreservaten.nl. Stel, je wilt een leuke tuin, liefst eentje die het predicaat tuinreservaat verdient, maar uh, je houdt niet van tuinieren of je hebt er net als ik geen tijd voor. Wat dan? dan kan je kiezen voor een makkelijke tuin, zegt het Milieucentrum in Den Haag. Eentje die goed is voor de natuur en weinig onderhoud vraagt. In een speciaal uitgebrachte folder staat niet alleen uitgelegd hoe je zo'n tuin moet maken, maar ook wat het kost. En zo blijkt een groene tuin zelfs veel goedkoper dan een tegeltuin. Janette Paramoor maakt een wandelingetje langs tuinen in Delft samen met Geert van Poelgeest van het Milieucentrum. Uh, dit noem ik het Stenen Tijdperk. En toen in het stenen tijdpark hadden we keien. En nu hebben we straattegens. Ja, want, want op de plek waar bij andere huizen tuinen zijn... loopt hier eigenlijk gewoon de stoep door. Ja. Tot aan het huis. Tot aan het huis, ja. Ik zie hier wel wat potten met planten nog. Ja. Oh, kijk ja, En daar wel een hei. klein uh, perkje en dan, en daar dan, een hè? klein perkje met een, uh, een beetje bevroren uh, hydrangea. Ja. Maar voor de rest alles, uh, alles steen. Ik gluur even naar binnen. En de bewoonster van dit huis zit te breien op de bank, geloof ja. ik. Die houdt niet van tuinieren, denk ik. Nee, nee, die houdt niet van tuinieren. Nee. Nee, nee. En daarom dacht ze: van nou, lekker tegels hier uh, in de tuin. Een paar plantjes in potten. En klaar is Kees. En klaar is Kees. Nou, maar je, dat zie je dus ook. dat je, met die potten die moet je water geven. En als het een beetje warm is, dan moet je ze uh, eigenlijk iedere dag water geven. En je ziet ook rond die potten: groeit mos. En als het verder is, dan wordt het glad. En dan moet je gaan vegen. Dat is gewoon een mosgezonnetje. Een mosgezonnetje, ja. ja. Ja, en dat is dus eigenlijk ook wat jullie zeggen. Want ik heb hier een vol in mijn hand. Weinig werk en toch een groene tuin. Veel mensen denken een tegeltuin is makkelijk. Maar dat is helemaal niet zo, zeggen jullie. Nee, je moet vegen. Eh, als je je potten erop zet, moet je water geven. In potten zijn planten vorst gevoeliger. Als je in de grond staat, kunnen ze meer uh, vorst hebben dan uh, zo'n boven de grond. Dus dat is ook al een, een nadeel van. Dat mm -hmm. je, uh, als je het een beetje kwakkelt, moet je ook weer beschutten met een, met een, uh, een lap of, of een kleed moet je eromheen leggen. Mm -hmm. En ook de aanleg is mm -hmm. hartstikke duur en ook veel werk. Laten we eens even verder kijken hoe het dan beter kan. Ja. Wat was nou voor jullie de aanleiding om deze folder te maken over die, uh, over die makkelijke tuin? De aanleiding is het uh, egelasiel in Den Haag. Er de, de kwamen dus heel veel uh, egels binnen. En dan dus, zien ze ook die verstening optreedt. En toen zei jongens, we moeten wat aan doen. Nou, toen is opgevend. Er zijn een aantal mensen gaan schrijven en tekenen. En toen hebben wij het uitgegeven. Een groene tuin, dat snap ik. Hè? Dat ja. lijkt me logisch ja. met een tuin. Ja. Maar weinig werk. Ja. Ja, dat heeft met deze tijd te maken dat mensen zoveel dingen hebben. En dan kan je aan één ding heel weinig tijd besteden. Dus dan moet dan makkelijk gaan. Jonge mensen met kinderen een en mensen, een baan. Jonge mensen met kinderen en een baan, die hebben het hartstikke druk. Ja. En dan zie je, dan leggen ze een tuin aan. Eén plantje, een ander en weer een ander plantje, weer een ander plantje. Hm. Nou, dat is heel moeilijk te onderhouden. He, want dan uh, krijg je onkruid tussen groeien. Ik lees er in de folder bijvoorbeeld: zorg dat de hele bodem bedekt is met goede, groen blijvende bodembedekkers. Ja. ja, neem bijvoorbeeld uh, maagdepalm. Je kent hem wel, die is ja. van die vorm vormd. Die groeit ook niet te snel, dus hij verwildert ook niet. Mm -hmm. En die bedekt daarmee de grond. Er kan dus geen onkruid groeien. Ja, ja dit is een stagis. Een prikneus. <lacht> Ja, een leuke naam. Leuke naam, hè? Kijk, het is zo'n een beetje een bolletje uh -huh. met een beetje sprietjesachtige blaadjes. De bloemen, daar uh, komen hommels op af. Maar die haren, die eten hommels eraf en die gebruiken ze in hun nest. Hmm. Dan heb je dus een groot vak. En, nou, die sneeuwklokjes, dat, dat groeit vanzelf. Daar hoef je helemaal niks aan te doen. Komt elk je voorjaar weer op. Komt ieder voorjaar weer op. Ja. en nauwelijks onderhoud. Ja. En je ziet ook de andere tussendoor, een speenkruid komen daar de blaadjes van op. Mm -hmm. En over een tijdje bloeit die. En dan is die ook helemaal bedekt. Okay. En dan in juni is hij helemaal weg. Dan zie je hem al niet meer. En dan? Dan kan er toch heel onkruid komen? Ja, maar dan komen er weer andere planten. Die, die, die zitten daar weer bij. Dat moet je dan wel weten, hè? Dat moet je wel weten, ja. Nee, dat ja. klopt. Dus eh, waar vaak het vele werk uit voorkomt, uit onkunde. Dat mensen oh ik doe maar dat. Maar als je dus even goed nadenkt en je laat ook informeren... dat je grotere vakken planten hebt met... Een soort die wat voor de natuur betekent. En niet al te verwilderd, nou, dan heb je een ideale tuin. Ja, dat klinkt als een tuinreservaat, uh, Geert. Ja, ja, het klinkt als een tuinreservaat. Nou, hoe kan je dat nou meten? Het is al handig, we houden ook van deze tijd van meten. Nou, op onze zijt van het Haas Milieucentrum staat dus een meetlat. En dan kan je bepalen wat de rol van jouw tuin mm. voor natuur en milieu betekent. En dan word je zelf ook niet vergeten. Want het is ook belangrijk natuurlijk dat je er lol in ja, hebt. Dat er veel te zien is. Dat er veel te zien okay. is. Gewoon dat jij gewoon lol aan die tuin hebt. Hartstikke belangrijk. En ik lees hier in jullie volle plant tussen die bodembedekkers... Ja, wat heesters die weinig onderhoud nodig hebben. Ja, Bijvoorbeeld ja. hortensia's. Kijk, ja, die ja. vindt iedereen leuk, ja, hè? Ja. Krentenbompje, vlinder... Oh, de vlinderstruik, die groeten ze gek, joh. Ja, maar... deze bij mij wel. Ja, nee, daar heb je ook weer soort in. Je oh. hebt ook die heel, heel klein zijn, die echt... Uh, nou, een halve meter worden, een drie kwart oh. meter, daar heb je ook weer soort in. Ja. En maar één keer per jaar snoeien, en dat is voldoende. Ja, we staan hier bij een achtertuin... Ja, het ziet er creatief uit. Lijkt wel een rotstuintje ja, dit, hè? een rotstuintje. Beetje gestapelde ja. ja. stenen. Ja. Kijk, hier zie je ook weer een uh, soort marjolein is dat. En mooi, mooi bedekt. Ja, dus, uh, het staat gewoon helemaal vol. wat helemaal vol. Ja, dat is ook de kunst. Proberen de aarde zoveel mogelijk te bedekken. En dan krijgt het onkruid heel weinig kans. Precies. Dit is tijm. Ruik maar. oh ja, lekker. Lekker, ne? ja. Lekker. Ja. Nou, hier uh, vergeet me nietjes. Die, uh, dus als tweejarige plant de winter komen, Die gaan uh, dan bloeien en die geven zoveel zaad. Dat, uh... Ah, kijk nou, een egeltje. Zie jij een egel? Ja, daarin. Wordt ja. <laughs> <laughs> bij het stenen tijdperk, een steenegel. Ja ja, ja, ja, ja, Is het niet jouw tuin daar? Daar in de hoek is onze van tuin. Aan de overkant ja. van het water? Ja. ja. Heb je zelf ook een makkelijke tuin? Wij hebben inderdaad een, een hele natuurrijke tuin. Uh, er komen natuurlijk ook allerlei planten op spontaan op. En een aantal wiet ik de weg. En dan, als ik daar één keer een uur aan besteed. dan is het voor dat jaar uh, voor mij al voldoende. Eén uur per jaar? Eén keer een uur per jaar, ja. Dan ja. ben je niet. Ja, ja, ja. En mijn vrouw is er verder dan wel hard. die plukt daar meer kleine dingetjes. maar een grote ingreep is één, keer, één uur in het jaar voor mij. Kijk, dit vind ik ook zo mooi. Dit is echt de ideale boom voor een, toch een kleine tuin, De meidoorn. Mm -hmm. Die kan je in struikvorm hebben, maar je kan hem ook in boomvorm geven. En door die compactheid kunnen daar vogels in. Bijvoorbeeld iedere nacht zit daar een, uh, een paardje Turkse tortel uh, overnacht erin. Ja. En die bloemen zijn weer goed voor insecten. En die vruchten zijn weer voor vogels. Maar die zitten helemaal vol met op. Er zitten heel ja. veel vogels, hè? Ja, er zitten hier nu een, uh, heel veel ringmussen in. Oh. Wij hebben op dit moment meer ringmussen dan huismussen. Ze maken ook een iets ander uh, geluid... Uh, ja. Leuk, hè? dat gekwetten. Ja. Ik hoor ook de vink. De koolmees is dat. Dit. Ik hoor het voorjaar eraan ja. komen. Ja, dat begint. Ja, ja. Normaal rijk je het voorjaar eraan komen. Maar nu hoor je hem eraan komen. Volgende week bestaat ons project Tuinreservaten een jaar... En het zou zo leuk zijn als we dan de vijfduizendste deelnemende tuin kunnen begroeten. We hebben er nog maar echt een paar nodig. En uh, we kunnen de twijfelaars misschien over de streep trekken. Uh, met een prachtig welkomstpakket voor die vijfduizendste tuinreservaten deelnemen. Kijk vooral informatie op tuinreservaten.nl. Doe mee. Een beetje om uh, nou, nou ja, dat welkomstpakketje natuurlijk in de wacht te slepen, maar vooral om de stadsnatuur te vergroenen. Stop het stenen tijdperk. Sluit je aan bij tuinreservaten. U hoorde van Ludwig van Beethoven. De Bagatelle in F. Groot. Bagatelle in F. Groot. Opens 33 nummer 3. Even een kleine huishoudelijke uh, mededeling. We hebben uh, ja, een interview aangekondigd via Sportjes uh, op Radio 1. Via onze uh, e-mail nieuwsbrief. Mochten die ontvangen, zo niet, doe dat dan vooral. Hè? Website vroegvals.nl en... Uh, Meld u aan voor onze e-mailnieuwsbrief en uh, via de website. En uh, we hadden aangekondigd dat we nu live hier in het kapitool zouden praten... met Sea Shepherd-activist Erwin Vermeulen. U weet het wel, hij heeft twee maanden vastgezeten in Japan. Uh, en helaas heeft hij gisteravond uh, afgebeld uh, zonder opgave van redenen. Tja, we hadden een hele duidelijke afspraak met uh, Erwin... maar dat gold kennelijk niet, geen Sea Shepherd dus... Ja, vinden we jammer, knap waardeloos. Vooral uh, voor wie speciaal voor dit onderwerp ging luisteren, onze excuses. Hij is er niet. Um, ja, kunnen we niet veel anders van maken, hè? Ja, eigenlijk zijn we er flink pist over, maar... Um... Ja. Gaan we iets anders doen? Het leven. We moeten roeien we met de riemen die je hebt. Uh, even een heel slecht bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Dat gaat over water. Een woonwijk bouwen in een gebied dat af en toe onder water loopt. Klinkt? Ja, klinkt een beetje nat dan natuurlijk, hè. na het hoogwater waar we in het noorden van Nederland bijvoorbeeld toch in januari nog mee te kampen hadden. Toch hebben twee architecten zo'n woonwijk ontworpen. Overstromingsbestendig en in de natuur. En binnenkort wordt hun ontwerp uitgevoerd in Groot-Brittannië. Maar zo'n wijk zou net zo goed in Nederland gebouwd kunnen worden, zeggen althans de bedenkers Dorte Christensen en Martijn de Visser van het bureau Atelier Pro. Henny Radstaak loopt met beide architecten rond op een braakliggend terrein in Arnhem later al liggen. Uh, verderop is dus die, die groene rivier, die dus nu blauw is. Een soort zijgeultje van uh, de Rijn, van de Nederrijn hier ja, in Arnhem. Ja. Ja, daar staan we eigenlijk hartje Arnhem, hè, aan de overkant het centrum. We staan aan de zuidkant van de Rijn. Ja, tussen twee uh, delen water in, tussen die Rijn zelf en die nevengeul. En hier zou je mooi een nieuwbouwwijk kunnen neerzetten. Het is nu ja, een beetje braakliggend terrein, er ligt wel wat, wat asfalt, maar... Vertel eens, hoe doe je dat dan in jullie uh, optie? Nou, zoals we in Engeland gedaan hebben, uh, voordat we überhaupt zijn gaan werken, is er een bioloog bezig geweest. En die heeft, nou, een half jaar? Een jaar, ja? het hele jaar rond, heeft hij dus uh, onderzoeken gedaan naar de verschillende diersoorten, maar ook plantensoorten. Dus heel erg goed gekeken naar, ja, wat is er in dat gebied aanwezig en op welke plek is dat geconcentreerd En daar zijn dus eigenlijk natuurlijk ook plekken uit ontstaan van nou, daar moet je dus absoluut niet aankomen. En daar zou je juist misschien dingen kunnen verbeteren zodat het alleen maar beter wordt. En op andere plekken is het misschien wat uh, minder uh, rijk aan natuur en kun je misschien juist uh, wat woningen concentreren. Ja, het plan waar jullie het over hebben dat is in Norwich in ja. Engeland. Daar hebben jullie zo'n zo ja, overstromingsbestendige wijk ontworpen en die gaat ook gebouwd worden nu. Ja, nou, uh, we zijn nu nog in de, in de fase van goedkeuring dus door de gemeente. Dus alles wordt nog bestudeerd, maar dat, die zit er heel hard aan te komen. Dan, dan, daarna volgt inderdaad een fase dat er gebouwd kan worden. Maar wat we hebben gedaan is inderdaad uh, samen met biologen, waterkundigen, stedenbouwkundigen, de gemeente... gekeken naar dat gebied op allerlei vlakken. En daar is een soort optimale uh, oplossing gevonden om ja. een wijk te maken... die ook uh, dus ten eerste in dat landschap natuurlijk ingepast is... Waar het water de ruimte krijgt en waar de natuur de ruimte krijgt. Ja, dus de dus water is een. Gebruik maken een, van de omstandigheden. Is een, rijk, is een rijkdom in plaats van een probleem. Ja. De, ja, dat, de, dat, het is... dat er Dat er een zeldzaam vogel is, wordt vaak van, om, voor ontwikkelaars gezien als een probleem. Maar het is ook een kans. Het is een kans om een plek te maken die heel uniek is: bouwen met de, voor de natuur. Voor de, voor de ja. mensen en voor de vogels. <laughs> maar dan gaat het in. Norwich bijvoorbeeld om een soort moerasachtig gebied, hè? Ja. Vanuit de rivier ja, kan het, het, het water kan de gewoon, wijk instromen. Het eigenlijk. kan de wijk instromen en dan kan het kan er weer uitstromen. Dus we hebben eigenlijk... Er zijn hele computersimulaties gemaakt van hoe stroomt het water. En hoe plaatsen wij de stedenbouw... zodat dat de huizen niet in de weg staan voor de water. Nou, de, de, de wijk is er nog niet. Dus jullie hebben zo'n mooie artist impression laten maken. Laten we die eens even bijpakken. Nou, we staan, even kijken hoor. Twee tekeningen op. Hier loopt een slootje. In de normale ja. situatie loopt een slootje. Het is een hartstikke groene wijk. Het ziet er prachtig ja. uit op deze tekening. Maar alle artist's impressions zien er altijd prachtig uit. Ja, nee, natuurlijk. En eh, bij die tweede situatie, dat hoogwater. Ja, het water staat wel bijna tot aan de achterdeur. Of tot de voordeur. Nee, het staat er net onder. Het dus, Raas blijft ook nog. hoog. <laughs> we hebben natuurlijk gewoon gekeken naar, heel goed ook dus naar de verschillende niveauverschillen in het gebied. En die hebben we ook uh, eigenlijk uh, benut en, en versterkt door juist op de hoge delen dan de woningen te plaatsen... waardoor zij natuurlijk zoveel mogelijk droog blijven, eigenlijk altijd droog blijven. De weg, een veilige route naar je woning ook gewaarborgd is. En je ondertussen een heel wisselend landschap eigenlijk aan je, aan je voeten hebt. Want de ene keer is het dus inderdaad groen en de andere keer... Nou ja, en dat is niet zo heel vaak hoor. Dat is dan uh, eens in de zoveel jaar. Maar dan, kan het, uh, kan er, uh, dan kijk je ineens uit op, op water. Dus dat is een heel dynamisch landschap eigenlijk. Maar nou hebben we net natuurlijk een hoogwatersituatie in Nederland ja. meegemaakt. Waarbij mensen ontzettend blij waren dat er dijken lagen. <laughs> ja. En dan komen jullie met zo'n plan. Ja. Ik bedoel, Is het dan... Ja, Misschien is wel nee, animo voor eh, mensen om in zo'n zo wijk te gaan wonen... waarbij het, het risico is, loopt dat je vloer onder water komt te staan. Want het scheelt dan, je zegt, het, het huis ligt net ietsje hoger. Maar ja, laat het water dan eens 10 centimeter hoger komen... dan jullie in, in nou, je berekeningen hebben bedacht. Nou, maar, maar Er zijn, zijn natuurlijk berekeningen gedaan van uh, eens in de 20 jaar... tot eens in de duizend jaar. En zelfs uh, in dat extreme geval van eens in de duizend jaar... dan moet je natuurlijk nog zorgen dat alles uh, goed blijft. De mensen hebben ook geen tuinen in, uh, in deze wijk. Ze hebben een heel erg groot terras... Echt heel groot. En die loopt dan over in een, een community garden die dan overloopt in natuur. En die community garden die is dan zo ontworpen dat die het kan hebben om nat te worden. En die wordt dus dan ook nat. De gebouwen moet je voorstellen, in een soort, ja, bijna een soort, uh, die steken als een soort vingers in dat natuurgebied. En dan tussen die vingers kan dat water komen. Dat zou je hier ook kunnen voorstellen. Hier heb je echt een hele scherpe grens. Maar je kan ook een, een veel meer gebogen grens maken waar water en bebouwing elkaar raakt. En, en natuur. Uh, en natuur. Uh, Want als je dus een geleidelijkere overgang hebt, dan krijg je natuurlijk allemaal verschillende milieus tussen nat en droog. En dat is natuurlijk ook, uh, kan ook heel goed zijn om, uh, voor de natuurontwikkeling. Is het hier zo dat als die wijk wordt aangelegd volgens jullie plan... dat je dan eigenlijk meer natuur zou krijgen dan wat het nu is? Ja, dat is natuurlijk wel wat je zou moeten proberen te bereiken. Hè? Doordat je hier bouwt, doordat je het hier verbetert... help je ook de natuur een handje mee. Nou, Laten we eens Ik... even dan net doen alsof die wijk hier nu is of gaat komen, hoe, hoe, dan staan we hier. We hebben elkaar hier ontmoet. Hè? Dus we zijn over de, de hoofdroute hier naartoe gereden. En hebben op een van de parkeerplekken... Hier zullen we natuurlijk ook de, de auto's een beetje uit de wijk houden. Dus er zijn een paar parkeerplekken, mooi onder de bomen... En dan komen we elkaar tegen en dan wandelen we langs de route. En dan zeggen we, kom, zullen we die... Lopen een, een, een, een zijstraatje of een woonpleintje in... waar, waar alle voordeuren van de woningen zijn. Uh, Door het groen? Door het groen. Uh, wat voor groen, groen dan? Uh, daar heb je stedelijk groen. Dan loop je aan het eind van de woonplein. Er zijn er wat trappetjes naar beneden. Dan kom je op een plek waar, waar, waar, waar de natuur al begint aan te takken. Het is dus ook zo, de mensen die hier wonen... Dat zie je ook om je heen, hè. dat zie je toch duidelijk. Die hebben geen uh, grote tuinen met gammaschuttingen en bergingen. Die hebben hele mooie grote uh, uh, terrassen die met een, een niveausprong overloopt... In een, in een gebied die eigenlijk een, een gemeenschappelijk tuin voor, voor die wooncluster... die dan weer overloopt in de natuur. Dus je laat de natuur... Op een gegeven moment wordt het wat gecultiveerd en dan wordt het een beetje tuinerig... en dan wordt het, dan wordt het stedelijk. Dat waren, dat waren Dorte Christensen en Martijn de Visser van het bureau Atelier Pro. Wij zijn zo terug na een beetje muziek en na de klok van 9 uur. Dag. Actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Zometeen om tien uur. De slag in de Javazee, 70 jaar geleden. Door wij in het water lagen, was het zo koud. En je enige wat je wil is gaan slapen. En generaal de Gaulle, de man die nee zei. Dans ces conditions, personne ne peut dire. Dat in OVT. Straks om tien uur. Radio 1. Het nieuws.